De zwarte zeepolka, de armen in elkaar, de windjes naar omhoog, de handen klappen maar. De zwarte zeepolka, de armen in elkaar, de windjes naar omhoog, de handen klappen maar. Vreden met het leven, dat zijn de drinkenbroers Wij nemen niet maar geven, een rondje elk op toe En zijn we in de stemming, dan gaan we lustig door Wij springen op de dansvloer en zingen dan in koop De zwarte zijt elkaar, de armen in elkaar De beentjes na De armen in elkaar De beentjes naar omhoog De anden klapen maar Vergeten zijn de zorgen Vergeten door het bier Wij denken niet aan morgen Vandaag is het plezier En dansen we de polka Met vrienden onderheen Dan mag het blijven duren We gaan er nooit meer in De zwarte elkaar. De armen in elkaar, de kindjes naar omhoog, de handen klappen maar, de zwarte zeep elkaar.